1 uur, Juris Stubenitski met het NOS-journaal. De grote stroomstoring van de afgelopen dag in Rotterdam... is ontstaan bij werk in een hoogspanningstation. Volgens netbeheerder Stedin deed de storing zich rond half drie vanmiddag voor... toen de apparatuur in het station werd vernieuwd. Zo'n 50.000 huishoudens in Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen... zaten een paar uur zonder stroom. Het was de derde storing in Rotterdam deze maand... maar volgens de netbeheerder hebben ze niets met elkaar te maken... Morgen moet de directie van Stedin opheldering komen geven op het Rotterdamse stadhuis. De meeste EU-lidstaten gaan zichzelf striktere begrotingsregels opleggen om een nieuwe schuldencrisis te voorkomen. Een pact daarover wordt getekend door 25 van de 27 lidstaten, alleen Groot-Brittannië en Tsjechië doen niet mee. Dat werd bekend op een eurotop in Brussel.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 In de Amerikaanse staat Massachusetts moet een voormalige tandarts één jaar de cel in, wegens wanpraktijken. Om geld te besparen voerde hij wortelkanaalbehandelingen uit met paperclips in plaats van roestvrij stalen staafjes. Patiënten klaagden over infecties. Bij één jongen moesten ontstoken tanden worden getrokken die zwart waren geworden na een paperclipbehandeling. De Amerikaanse tandarts is veroordeeld voor mishandeling, intimidatie van patiënten en het indienen van valse declaraties voor zijn materiaal. Het weer, lichter tot matige vorst, waardoor het lokaal glad kan zijn, bijna overal droog. Overdag steeds meer zon bij middagtemperatuur rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. CRV. Gaza Luna, Lex Ja, hoe gaat het toch met uh, Europa? Bent u daar optimistisch over? Wat zou er moeten gebeuren? Komen we uit die crisis? Dat, dat zijn zo'n paar van die vragen met, waar ik best wel met u over door wil praten. Maar eerst moet ik even iets anders oplossen. dat we zeggen, niet oplossen, maar een vraag beantwoorden van Inge Janssen. Die vroeg naar de muziek die mijn gast uh, Corine Wortman had meegenomen... En dat kunnen we natuurlijk wel heel uh, eenvoudig doorgeven. U vindt het trouwens op de uh, Facebookpagina van Casaluna. Daar staat het nummer gewoon. kun je het nog eens even luisteren en de gegevens erover. Maar het was in ieder geval Sugarland met Tonight. Dus de groep heet, of de duo heet Sugarland en het nummer heette Tonight. Um, dus dat is in ieder geval gedaan. En dan uh, krijg ik een brief via e-mail binnen van Ellie Thewen. Dan zit ik wel ontzettend te woestelen met mijn muis. Die zit, heeft zich om een weer een standaard heen geslingerd. Maar goed, nu heb ik hem weer bevrijd. Ach, soms liggen oplossingen zo voor de hand. Een bericht van RTL we vanavond op tv in Tegenlicht van de VPRO. Een impressie over de kredietbeoordelingsbedrijven... die voornamelijk uit de Verenigde Staten komen... en die bepaald geen neutrale instanties zijn. Ze zijn te zeer verstrengeld met de banken... en het financiële hart van Wall Street en de Amerikaanse politiek. En ze maken ook zeer grote winsten. Het feit dat wij daar de oren naar laten hangen en daar niets Europees tegenover stellen, verontrust mij zeer. Mijn Europees optimisme is daarmee nogal gedaald. Omdat ik telkens moet denken aan de vraag... wiens belang dienen die kredietbeoordelingsbedrijven eigenlijk? Volgens mij is dit niet geheel in ons Europees belang. En dienen de Europeanen daar dus niets tegenover te stellen? Optimisme? Ja. Maar pas als wij een antwoord ontwikkelen op de economische oorlog... waar we in verkeren. Dat is een uh, stevige reactie... Van Elite, dankjewel. wel. Nou, misschien kunnen we wel doorpraten over de rol van de banken. Hoe ziet u die eigenlijk? He, want zijn zij straks de, ge de instellingen die met de winsten ervandoor gaan, terwijl in Zuidelijk Europa mensen armoede lijden? Is dat een beetje het scenario waar we naartoe gaan? Um, dat is ontkend door mijn gast, maar misschien denkt u daar wel anders over. 0800 1121, dat is het gratis telefoonnummer van Casaluna. 0800 1121. En anders kunt u natuurlijk ook even e-mailen. En u weet hoe het moet, hè, twitteren. Meneer Lansen, goeienacht. nacht. Hallo. Ja, ik, uh, ik ben en pessimistisch en optimistisch over Europa. Oh, en dan zo. wil ik eigenlijk eventjes een beetje macro-historisch kijken. Zo. Er zijn altijd bepaalde beschavingen. die duren zo'n 2000 jaar. 4000 jaar geleden was dat Egypte en Babylonië. En op een bepaald ogenblik zakte dat in. En toen nam eigenlijk Griekenland en uh, Rome uh, namen het stokje over. Dat was gewoon 2000 jaar geleden. Dat was allemaal rond door de Middellandse Zee. Mare Nostrum heette dat. Ja, en dat zakte ergens zo. Ja, pak een mee, 1000 jaar geleden. Was dat ook helemaal uh, verloren gegaan. En dan komt er op een bepaald ogenblik weer een nieuwe... Uh, ja, uh, cultuurtijdperk of beschaving op. En dat is echt het Noordwest-Europese. En dat begon zo ergens uh, rondom 1400, 1500, 1600. Uh, de steden wisten dat al. En ook in de Gouden Eeuw, dat was allemaal rondom de Oostzee. En als we het over Europa hebben, moeten we het over Europa rondom de Oostzee hebben. Dan ga ik even met het uh, tegen de klok in Schotland, Nederland, uh, Denemarken, Duitsland. Polen, uh, Estland, Letland, Litouwen, Finland, Noorwegen, Zweden, Denemarken had ik al genoemd geloof ik. Ja, daar ligt een stabiel, werkzaam, uh, op elkaar gelijkend stuk Europa als het ware te wachten. En alle politici die zijn op een bepaald moment met een verkokerde blik een vuik ingezwommen. En ik hoop zo dat op een bepaald ogenblik... iemand visionair genoeg is om die vuik open te knippen... en het accent neer te leggen waar het accent al even hoort. Maar dat betekent, dat, de maar dat, betekent dat er een schaar wordt, een hele grote schaar wordt ge, gepakt... en dat Europa, de Europese Unie, weer in tweeën wordt geknipt... tussen een zuid en een noord? Nou ja, een zuid en een noord. Kijk, in maar... de Romeinse tijd en de Griekse tijd, ja, deed Noord-Europa ook niet mee. En in de Egyptisch-Babylonische tijd deden Rome en Griekenland niet en nu mee. Nu is het onze beurt, en... zegt u. Wat? En nu is het onze beurt, zegt u. Nu is het echt al de beurt van Noordwest-Europa. En dat ligt al een tijd lang in de wacht. Er zijn een paar verschrikkelijke oorlogen overheen gegaan. En dat heeft de boel ontzettend verrommeld. En zo. Maar ja, het, het, het, ligt, het ligt klaar. Ja. Maar wie pakt het op? Ja. En dan eigenlijk... denk ik ook met die, uh, ja, die, die, die zuidoost europese rafelrand... Uh, restant uit het verleden... Uh, met nog mooie resten van 2000 jaar her... Uh, Waar we dan oh, zo graag de naar. Dan ze hun schuld kwijt. op voorwaarde dat ze eruit stappen. Zo. Dat is, ja. <laughs> dat is zo. Ja, er zijn, mensen die er, meer, er zijn meer mensen die er zo over ja, denken. Ja, want dat geld zijn we toch kwijt. Ja, denk ik, als het ja, om Griekenland gaat, waarschijnlijk. Je in een vat zonder bodem blijven gieten. Ja. Je kunt ook zeggen: hier, hupsakee. Uh, geen schulden, maar dan wel geen weg. Geen schulden, maar dan wel weg en dan echt het accent rondom ja. de Oostzee leggen. Nou, is dat betekent dus dat het de, dat is dan toch het failliet van de Europese gedachte als je de, nee, de, jawel, jawel. Europa noem je? Nee, dat is bent, eigenlijk je... het herstel van de Europese gedachte. Ja, maar een kleiner Europa, een beperkt nou, het is Europa. is niet zoveel kleiner hoor als ik daar even. Uh, Polen, Estland, Letland, Litouwen, Finland, Noorwegen, Zweden, Denemarken, ja, okay, okay, uh, Schotland, Duitsland, Nederland. Maar geen Griekenland, geen Spanje, geen Portugal, nee, geen Italië. Dat, dat is verleden tijd. Maar dat, kom, dat is dan. Maar uh, oké, okay. dat betekent toch dat je een soort scheiding aanbrengt tussen arm en rijk. Of ik ja, dat is... En is dat scheiding... niet heel erg onsociaal en onsolidair gedacht? Van... Nee, het gaat niet over so solidariteit, het gaat over mentaliteit. Het gaat over een bepaalde ge, ja, gezamenlijke... Instelling. Ja. En de Noordwest-Europese instelling is, hoe je het ook wendt of keert, gewoon anders dan de Mediterrane. Ja. En daar kunnen we lang en breed, ik bedoel, als, als die landen eruit zouden stappen, als zo'n Griekenland zijn drachmen weer zou hebben, zijn schulden kwijt is, devalueerde fors. Deden ze altijd al goed, Italië ook trouwens. Uh, en ze zijn in tien jaar zijn ze boven Jan. Ja. Dat schijnt in Zuid-Amerika ook uh, in het verleden te zijn. Ja, want dan wordt wel eens een keer door D66 gezegd: van ja, Argentinië is er ook uitgekomen. Ja. ja, maar die konden devalueren. Hm. Die hebben tegen het IMF gezegd: ja. met een middelvinger omhoog. Of jullie krijgen niks, of jullie krijgen maar een kwart. Ja. Die ze delen. En toen hebben ze een kwart van de schuld ingelost, hebben gedevalueerd. En verder dan weer op. Ja. Maar dat dus kunnen die landen niet. Nee. Die mediterrane landen. Nou, dat is, dat is, dat, dat, dat is natuurlijk een, een, een optie die niet zo irreëel is als het gaat om Griekenland in dit geval. Nee. Um. Griekenland grenst zelfs niet eens aan Europa. <laughs> nee. Nee, dat, dat, dat is een beetje als schoolmeester. Griekenland heeft helemaal georiënteerd op de Zwarte Zee, op Rusland, op de Oekraïne. Ja. Dat heeft ze. Als je, in, als je in Griekenland het bent, is de hoe ver is Brussel dan in vredesnaam weg. Maar het, is ook, het wordt ook de bakermat, met nog wat culturen genoemd voor onze West-Europese beschaving. Dat is het wel, in een culturele zin. Toch? Ja, maar de bakermat van de Griekse beschaving... lag verder in Egypte en Babylonie. Ja, oké, maar zo heeft alles met elkaar te maken. en de egyptisch Babylonische beschaving... die hebben hun bakermat weer in het oude Persje. Ja, zo kunnen we nog even doorgaan. Maar iets wat ooit geweest is... ja, de bakermat... Dat, uh, ja. Maar ik was er eigenlijk ik, ik, ik was er bijna van overtuigd dat u ging zeggen, zeggen meneer Lansen. Dat, dat Europa gewoon als beschaving zijn beste tijd wel gehad heeft. Ik bedoel, nee. We hebben natuurlijk een tijdje de baas zijn we geweest en we zijn schatrijk. En nu is onze uh. tijd wel gekomen en nu moeten we maar accepteren dat het over is. Dat nee. dacht ik. Noordwest-Europa moet nog komen. Dat is eigenlijk is... al begonnen in de Gouden Eeuw, ja, dat, dat is een dat beetje zei, ja. in de versukkeling geraakt. De Hansentijd. En de Hansentijd is. daarvoor nog, ja. ja, dat was helemaal daar rondom. En daar ligt het gewoon te wachten. Wat denk je Noorwegen, Zweden, Finland, ja. uh, de Baltische Staten? Uh, dat, uh, Zijn we dan uh, vitaal genoeg in de, in de, hier? Wat? Zijn we wel vitaal genoeg dan? Ja, het gaat niet zozeer over vitaliteit. Het Wel? gaat over, uh, over stabiliteit. Stabiliteit, uh, zowel economisch, humanitair, politiek. Uh, ik vind vitaliteit de, de een veel spannender eten. woord. Ik vind stabiliteit een beetje braaf en saai klinken. Vitaliteit ja? vind ik veel levendiger klinken. Wat zegt u? Ik vind vitaliteit veel levendiger klinken. Ja, maar hoor eens even, het een cultuur ja, boos op dan bloeit die een tijd en daarna zakt die in. Okay. Nou, die opbouw van Noordwest-Europa is eigenlijk klaar. Alles doet het. Hmm. De wc kun je doortrekken, de kraan kun je open doen... de verwarming doet het, de wegen liggen, de rioleringen zijn... Noordwest-Europa is klaar... en komt nu toe aan een eigenlijke culturele en mondiale bloeitijd. Goed, het is een zeer optimistische gedachte. Althans voor ons, hè? Voor ons ja. deel van de wereld. Ja, voor deel. ons... Ja. Ja, wij nou, zijn ons. Voor, voor u en mij, maar niet voor een aantal andere mensen in de wereld. Uh, nou, ik denk dat, uh, dat de rest van de wereld er erg veel baat bij heeft. Dat ze niet worden gejonast door alle mogelijke uh, ambitieuze, misschien niet zo brave landen als China en de Verenigde Staten en noem allemaal maar op. Hm. Maar ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is als er ergens in de wereld een stabiele... Uh, ...basis is, zowel economisch als humanitair. Oké. Okay. Meneer, meneer Lansen, nog één ding. Wat, uh, werkt u? Heeft u gewerkt? Ik werk, ik heb gewerkt, ja. ja en wat doet u? Ik uh, ben psychotherapeut geweest. En voor die tijd heb ik gewerkt met uh, kinderen met zogeheten leren opvoeding... ...met uh, zeer okay. moeilijk opvoedbare ja. kinderen. Dus u weet wel hoe je problemen moet oplossen? Ja, ik heet in mijn werk altijd warm en onverbiddelijk. <laughs> nee, maar dat vind ik dan toch goed om te te hebben... als aanvulling op uw zeg macrovisie. Ja, macro ja en ik wil nog eventjes aangeven... ik heb in 1995 een boek uitgebracht, De Verstopte Mens. En op bladzijde 32 heb ik deze hele gang van zaken... plus het ineens zaken van het monetaire systeem al voorspeld. aangegeven. Echt ja, wel? voorspeld. Waarom hebben we dat boek van u niet gelezen dan? Nou, er zijn mensen die het gelezen hebben. Maar ja, je kunt pech en, uh, ja. en al hebben. En, uh, en ja, er de zijn verstopte mensen die het hebben. gelezen hebben. Ja, ja, de, de verstopte mensen De vind verstopte mensen Dat vind ik een mooie Oké, okay, goed. Het is genoteerd. Ik dank u wel. Ik vond jo. het erg prettig om even met u te spreken. Ja, dag. dag. Dag. Zo, dat is even scherp. Even, even, even, even de rest afstoten. Uh, Ellie... Um, Tewen, komt nog even terug op het voorlezen van haar e e-mail door mij. Ik bedoel niet alleen de banken, maar de rating agencies, de kredietbeoordelingsbedrijven. Ja, dat is waar. Ik maak daar de banken van. maar Die opereren, die kredietbeoordelingsbedrijven opereren in opdracht van klanten, beleggingsmaatschappij, de gehele kapitaalmarkt, maar wel vanuit Wall Street. Nou, dat is een belangrijke toevoeging. Leon, goedenacht. Goedenavond. Hallo. Ik heb uh, aandachtig naar die vorige meneer ja. geluisterd. Wat een visie. En, en spijtig genoeg heeft die meneer op heel veel terreinen gelijk. Oh, jij, bent er ook, jij denkt ook al zo. Erover. Ik ben optimist ja. en realist, maar ja. niet over Europa. Oeh, vertel. En, en ik ben ervan overtuigd dat deze Europese leugen volkomen ten onder gaat. Ondanks al die Europarlementarietjes die het tegendeel proberen ja. te bewijzen. Wat, wat, wat sta sta staaft jouw overtuiging? Nou, Europa is eigenlijk het equivalent van België. Of omgekeerd, België is het equivalent van Europa. En in Brussel, daar staan die gebouwen... Die, die zogenaamd eenheid moeten uitstralen. En dat is geen eenheid. Nee. Dat is een geforceerde eenheid. Als ik meneer Guy Verhofstadt uh, Europa zie promoten... dan denk ik maar aan één ding op de manier zoals hij in Europa gelooft, zou ik bijna zeggen... dat is bijna een fanatieke, religieuze, ja, Europa-gelovige. Okay. Daarmee probeert hij de problemen in zijn eigen land eigenlijk als het ware te maskeren. Hmm. Nou, daar, heeft hij, en, daar heeft hij volgens mij op dit moment niet direct zelf iets mee te maken. Hij is er niet verantwoordelijk voor of betrokken bij Verhofstadt, in dat geval. Hij, hij is wel zeker betrokken ja. bij België. Hij is toch premier geweest van België. Ja, geweest, dat bedoel ik. En, toen, ja, maar toen de verkiezingen waren, nadat hij premier was geweest, was België nog verder verdeeld. Dus hij is zeker daar ook de oorzaak van. Ja, en goed. dan kun je wel weglopen en naar het Europarlement gaan en daar een hele grote mond hebben. Hoe goed Europa wel is voor al die uh, landen waar hij het dan over heeft. Over België, Italië, Spanje. Die landen... Uh, dat samenwerken, dat wordt nooit wat. Het is nee, maar heel waarom, goed. waarom ben je nou zelf overtuigd... dat het niet wat kan worden in Europa... terwijl je verstandige mensen toch... ik weet niet of Verhofstadt daaronder onder valt... maar wat mij betreft nou. in ieder geval wel... Uh, zeggen van... het kan. Ik geloof eigenlijk. niet in sprookjes. Hè, meneer Een Verhofstadt gelooft in sprookjes. Maar waarom geloof jij er dan niet in? Waarom denk je dat het niet iets kan worden in Europa? Nou, Met mensen... En landen hebben grenzen nodig om competitief met elkaar om te gaan. Dus je moet proberen je talenten tot het uiterste te benutten. Dat geldt voor mensen onderling, ja. maar dat geldt ook voor landen. En als je die grens opheft en denkt dat je daardoor betere samenwerking onderling kunt bewerkstelligen... dan zie je dat het tegendeel waar is. Want er zijn landen die waren helemaal niet eraan toe om de euro te introduceren. En die hadden helemaal geen sociale infrastructuur. Dat hebben ze trouwens nog steeds niet. Als je, ik heb met Letten, Estlanders en Litouwers gewerkt. En als ik met die mensen praat, dan zeg ik gekscherend tegen hun: Europa is voor politici en criminelen. <lacht> en dat is een hele harde. Hè? En die mensen beamen dat allemaal. Dan, dan, dan zie je hoe diep we gezonken zijn. Kijk, en die europarlementariërs die eten uit die staatsruif van het Europarlement... En die zeggen toch wel allemaal ja en amen, want die worden daar dik voor beloond. Ja. En geld, ja, dat... Uh... Nou, Want het het corrompeert als het ware, dat geldt nou ja. ook voor de banken. Maar dat vind ik wel heel erg uh, uh, beschuldigend hoor. Het is, dat ja, nee, is jammer dat ze weg dat is nu, je... Corine Wortman, mijn gast. Mike, die, nee, maar die had ik toch wel mensen... graag hierover aan het woord maar dat... gelaten. Maar dat moet je aan die mensen vragen die in Roemenië... of in Bulgarije, of in Estland, of in Litouwen, of in Polen wonen. En die dan hier komen om te werken. En als het dan straks geen werk is, dan worden ze eruit gegooid. Hm. En dan moeten ze eigenlijk weer terug naar hun eigen landen. Maar voorlopig is het nog niet zo ver... Nou, ik denk dat het steeds moeilijker gaat worden. Wat, wat, was, wat hield het contact in van jou met bijvoorbeeld de Baltische Staten... maar ook een aantal andere Oost-Europese landen die je nu noemt? Jij hebt daarmee, ben je ondernemer? Nee, ik werk in een diepvriesmagazijn magazijn. En dat, dat doe ik om mijn kop koel cool te houden. <laughs> dat hoor ik. Nee, maar ik, luister, ik, ik, ja? mijn, mijn grootste drijf hier is mijn geloof. Ik geloof in de God van Israël. En ik geloof in het duizendjarige vrederijk. Mm. En ik ben ervan overtuigd, zolang de mens denkt... dat ze zichzelf tot maat der dingen kan maken... Hè, dat ze zich alles denkt te kunnen permitteren. En dat is wereldwijd. En ik denk... We hebben alles bereikt. Hè. We maken raketten, we vliegen naar de maan. We gaan de ruimte in. We hebben vliegtuigen van, van A naar B te vliegen. We hebben echt alles bereikt. Ja. Alles. Dus alles wat de mens on onderneemt, bereikt ze ook. Maar ze hebben één probleem. De schepper van hemel en aarde waar ik in geloof... Ja, die hebben ze eigenlijk verworpen. En als ik die mevrouw van het CDA hoor spreken... dan denk ik aan het CDA. Dat is dan een smeltgroes van drie politieke partijen... op zoek naar de macht... Met als dekmantel het evangelie. Hmm. Maar met andere woorden, uh, de vlag, noem je dat, de vlag dekt de lading, het evangelie. Maar al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt oh. haar wel. En de waarheid is in mijn ogen, ja, de Heer Jezus. En dat zeg ik oh. als zoon van een Jood. Oké. Okay. Leon, dat is een duidelijk statement. Um, ja. Net geloof en als mijn, oplossing. En mijn... Nee, maar daar ga ik het even bij laten. Want ik ja. kan je met anders nog aan het woord laten. Maar okay. je hebt duidelijk gemaakt wat je vindt. Dank je wel. Succes, met je wel, al Goeienacht. Dag hoor. Dag. Dag. Meneer, u kunt nog steeds bellen. 0800-1121. Dat is het gratis telefoonnummer van Casa Luna. Ik lees en e-mailen. Casa Luna, apenstaartje, NCV.nl. Reactie van Herman Meester. Mijn hemel, wat een flauwe kul verkondigt de spreker die op dit moment aan het woord is. Dat is de eerste uh, luisteraar die belde. Uh, meneer Lansen, die het boek heeft geschreven De Verstopte Mens. Het probleem heeft niets met verschillende mentaliteit te maken. Europa is bezig economische zelfmoord te plegen... doordat het een destructief economisch recept kritiekloos volgt. Daartoe zijn Europese politici de afgelopen drie decennia lang... als het ware gehersenspoeld door een failliete orthodoxe economische ideologie. Ik vermoed dat hij daarmee het neoliberalisme bedoelt. Het resultaat zal zijn de komende decennia economische krimp... tenzij de bevolking in opstand komt. Hier kunnen we nog wel een boek over schrijven. Maar... Dat zal ik u niet aandoen. Misschien Mondeling, Herman Meester. Nou, die valt te bellen als dat uh, kan, nodig is. Wie weet. Meneer Hoekstra, goedenacht. Ja, nacht. Uh, even een vlugge inleiding, want ik moest naar het positivisme toe van nieuwe ja, dat... uh, regisseur. <laughs> die, die vorige, die het over die Oostzeelanden had, ja. daar rondom, die heeft wat mij betreft een heel goed uh, huh? punt, hoor. En dat is een hele erudite vent, is dat. En kijk, dan kan je ook die landen om de Middellandse Zee, die hebben ook diezelfde mentaliteit. Dus die horen dan ook bij elkaar, zeker? Die horen een apart, dan ook. Ja, ja, en dan trek je er uh, Noord-Afrika erbij. Want wij hebben een hele andere mentaliteit dan die mensen daar. Wat, wij voor, so hebben, wat, zegt u? wat voor soort? Wat is dan het verschil? Nou, wij, wij kennen het verschil tussen zomer en winter. Dat is veel groter. Dus winter geeft bezinning. En uh, zomers, dat is opschieten, hard werken. Want de winter komt weer. Dus wij zijn veel uh, uh, arbeidzamer. En uh, in de winter, dan hebben we tijd om na te denken. Dus we zijn ook bedachtzamer. En in, in, in de zuidelijke landen, ja, dat is frivoler en directer en. Ja, Met meer vakantie. ja schijnt er zoveel meer. En dan word je als... automatisch waar je luier. Ja, ideaal is vakantieland, maar niet om serieus te nemen. Ik, nee, vind nee. Toch wel, ik, ik vind het toch wel een beetje bizar worden hoor. Deze, deze Nee, deze schematische tegenstelling van Noord en Zuid vind ik wel een beetje. Ja, maar je moet het niet te, te, te, te, te, te scherp trekken. die nou, landen, jullie, maar jullie scherp is het zijn wel het duidelijke het... verschillen hoor. Ja. Okay. Nou, en dan wil ik naar iedere cultuur begint met een, een uh, iedere ja, cultuur begint met een verovering. Dan krijg je de opbouw, dan krijg je een tijd van stabiliteit, dan krijg je verfijning, dan krijg je oververfijning, decadentie en dan krijg je afgang. Het is een natuurlijke cyclus van beschavingen. Ja, ja, ja. En Waar zitten ja. wij nu als Europa? Als, als Noordwest-Europa nou, uh, in, de, in de... In de verfijning en we schuiven naar de, naar de afgang toe als we niet goed opletten. Ja, wat zou er dan moeten gebeuren? Ja, nou ja, dat, dat weet ik ook niet, want uh, dan zou ik Europa wel kunnen redden. Hm. Maar we moeten heel blij zijn met Merkel. Die, die betaalt, die houdt Europa met Duits geld bij elkaar hoor. Ja. Terwijl ze net uh, Oost-Europa of Oost-Duitsland hebben ze erbij getrokken. Dat heeft ze ook klauwen van het geld gekost. Hmm. Dus alle hoop. En, je vindt en, vindt um, Angela Merkel als Europese leider.? Vind je eigenlijk wel een goede? Ja, vind ik heel goed. Ja. Hmm. En ja, over de wereld. Uh, het Westen raakt gewoon zijn, zijn is die ja, kwijt. Ja. Maar, dat is een soort, maar dat is dan eigenlijk een soort bijna een natuurwet. Hè? Of een, moet ik zeggen een ontwikkelings fenomeen van ook beschavingen waar je nou ja, misschien ook wel niks aan kan doen. We gaan gewoon nu weer nou, nou, nou, terug. Nou, nou, nou, het is geen natuurwet. Nou ja, zo, zo zie je het. dat dan toch? Nou, het is geen natuurwet. Het is gewoon een, een, een, een menselijke en een, een, een ja, uh, dat bedoel ik ook. andere mentaliteit steeds aan. En ja. zoals, ik ben vlak na de oorlog. Nou, dan weet je nog een beetje wat armoede is. Ja. Nou, dat weet de jeugd tegenwoordig niet meer. Die wil alles, zieke uh, kleding. Maar ik wil niet te lang. Nee, ik ook De Wester raakt zijn economie kwijt. Ja. Een... En ik heb altijd gezegd, van, van jongens af aan... Uh, Nederland heeft altijd, en West-Europa heeft altijd achter... Amerika aangelopen. Die kruipen we in de kont en daar slijmen we mee om. Oké, okay, ze hebben ons geholpen en ze hebben ons ook een waarheid ge, uh, welvaart gebracht. Maar ik zeg, nu moet je, moet je naar Rusland toe gaan. Oké. Okay. Wij hebben de kennis, onze, onze verfijnde kennis. En zij hebben land, gas, olie en de hele rotzooi wat wij nodig zijn. De grondstoffen. Ah. Ja. En, en, en zit het dan qua mentaliteit ook wel weer snor? Hebben wij zoveel gemeen met de Russen, ja. denk je? Ja. ja, denk ik wel. Ja. Moet je maar eens kijken, die, die, die, die ontwikkelingslijnen... die lopen altijd op dezelfde breedtegraden. Japan, uh, China, uh, Rusland, Europa, uh, Amerika... dat loopt allemaal op dezelfde breedtegraden. Uh -huh. oh, ja. En dat gaat zelden van noord naar zuid. Dus je moet uh, horizontaal denken en niet verticaal? Uh, in de, in de... Ja, dat denk ik. Maar zo werkt het gewoon. Nou ja, Oké. Okay. Ja, je hebt hetzelfde klimaat. Dus je hebt met dezelfde moeilijkheden en met de mogelijkheden te maken. Hmm. Dat wissel je uit. Ja. Nou, dan is er nog een soort wet die zegt altijd... Uh, Culturen en, en welvaart, dat gaat altijd van oost naar west en zo draait de wereld rond. Ik vind het ook wel weer. Ik kijk er even van op, maar goed, het is even wennen, maar wie weet Ja, dat het. klopt wel hoor. Ja, ik, nee, ik begrijp het. Um, wat ik nou zeggen? Is, is, denk je dat Poetin dan zo'n vriendelijke vriend uh, is voor ons? Wat zeg je? Poetin, is dat een beetje een vriendelijke vriend, een goede bondgenoot? Poetin. Poetin, ja, die Rus. Poetin. Ja. Ah, Rusland is wel eens veel erger geweest onder, onder de Zaren en vlak na de revolutie. Oké, okay, dus... Uh... Ja, maar wij, nogmaals, wij hebben die kennis om, om uh, hun uh, staatskunde te leren. Oké. Okay. Um... En dat moeten, we, ja, dat moeten we Griekenland, lang moeten we dat ook nog leren. Wat? En willen we Griekenland erbij hebben, ja, willen... Dat zijn, voordat dat land weer op poten komt, dat duurt tien tot 15 jaar. Meneer Hoekstra... U denkt ook groot en breed, dat is mooi. Ja, dat, dat moet wel. Ja, nee, dat begrijp ik. Ik bedoel, wij douwen Griekenland, die dwingen we gewoon om met een noodvaart uh, allemaal bezuinigde bezuinigingen. Daar zijn leraren, ambtenaren, uh, goed ontwikkelde mensen, die, die, die zijn dakloos. Mm -hmm. Dat kan toch niet? Maar nee. dat, dat douwen wij hen door een strot. Ja, dat is toch niet goed. Nee, natuurlijk niet. Dat ja. gaat er snel allemaal. Ja. Maar goed, misschien moeten ze dan hun eigen boontjes maar gaan doppen. Dat is ook een beetje de teneur. Nee, dat kan niet. Want we nee, nee, maar dat euro... zeg je wel. Want je zegt, wij, wij, wij kunnen helemaal niet met die mediterrane die met die, nou, met die, opschieten. die vorige bellen, zei dat het ook. Ja. We hadden er nooit in moeten duiken. Ja, maar dat zegt, dat zegt u dan toch maar ook Maar Als je er één keer in zit en die trein die rijdt. Je kunt de euro niet laten vallen. Want die ja. brengt welvaart, ja. die brengt stabiliteit. En dus, als die euro uit elkaar dondert, oh joh, dat wordt armoede en een chaos. Dat kan niet. Ja, dat gaan we niet doen. Ik dank u wel, meneer Hoekstra. Ja, oké. Okay. Ja, bedankt. Dag. Ja, dag. The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 Hey, het is een leuke stem van deze Engelse singer-songwriter Liz Green, Midnight Blues. En dat is niet eens een Europees, maar dat is een global titel in ieder geval. Zij heeft weer haar eigen versie ervan van het album O Devotion. En dat is in januari deze maand uitgekomen. Goed, hoe ver staan we met Europa? Nou, de helft zijn we al kwijt. Een beetje te zuiden van de, van de lijn Lyon, zou ik zeggen. Dat, dat moet maar uh, zijn, nou, echt zelf even voor zichzelf gaan zorgen. Wij verschansen ons met een aantal beetje sterke landen in het noorden, het noordwesten van Engeland, Schotland, Zweden. Nou, wat hoort dan op Duitsland? Ja, die moeten we er wel bij hebben hoor, want die hebben wel veel. En, en, maar dat gaan we een beetje met, met elkaar doen. Want dat, dat, dat, dat, dat, dan komen we er wel uit. Sterk genoeg. En, en misschien, oh ja. Dan rijken we de hand aan Rusland, want die hebben grondstof. Dat is een beetje de stand van zaken nu. Dan is het twee minuten over half twee. Een half uur praten en de helft van Europa is weg. Bent u het daarmee eens als luisteraars van Casaluna? Bel dan met 0800-1121. Kees Oosterom, goedenacht. Goedendag Lex, goedenacht. Hallo. Hallo. Ja, ik denk dus dat we die landen niet kwijt moeten raken. Oh. Want die zijn al heel hard aan het hervormen. Ja. Griekenland die, uh, heeft amper belasting. Iedereen mocht lekker zwart werken in de restaurants En die merkte, mensen werkten keihard, want ik ben daar geweest. Ja. Nou, zo'n jongen werkte zo'n beetje van uh, acht uur s morgens tot uh, in de nacht. Ja. Weet je wel? Dus het is niet zo dat ze al de hele dag op hun lijf kont Nee, maar hadden. misschien was ze al zwart. Dat zou kunnen. Ja. En ze hadden huizen. En als ze de onderste verdieping niet afbouwden, dus elk huis stond zo'n beetje op palen. Ja. Dan uh, hoefden ze daar ook geen belasting op te brengen over te betalen, maar dat, dat gaan ze ook invoeren. Ja. Dus het gaat de goede kant op. Dus jij gelooft en... dat die hervormingsprocessen... die afgedwongen worden door, uh, door de leiders in Europa... dat die ook echt uitgevoerd zullen worden? Uiteindelijk wel, maar ja. dat kost tijd. En dat gaat met vallen opstaan, denk ik. Ja. Maar ik geloof, ik geloof in die Grieken. Het zijn harde werkers. Maar die zitten uh, natuurlijk wel iets anders in elkaar dan wij. Uh, ben... dat, dat, ja, wij zijn een zo, zo, soort... Eindelijk, uh, als je het over nagedenkt, soms hoe, hoe hard wij werken. Nou, ik, misschien niet, maar de meeste mensen. Gewoon hecht heel de week. Uh, van, van, van morgens ja, van 9 to 5, zullen we zeggen. Ja. En dan 5 dagen lang. Dat is ook wel een beetje overdreven. Maar als je daar oorlogen mee kan voorkomen. Want wat, wat schiet ze in een oorlog niet allemaal kapot? Ja. En wat... wat, uh, wat een, wat een want een gedoe is dat? En nu wordt er heel vaak gezegd, want ik volg het al sinds uh, uh, 2008, wat er nou eigenlijk aan de hand is. En, en er is geen taal om vast te knopen. Ik op het Radio 1 niet, in de nieuwsuitzending op de, op de dag. Maar ik denk, uh, nou, met vallen en opstaan komen we er wel. Dus jij vindt de berichtgeving verwarrend over Europa? Ja. En je denkt nou, zelf toch dat het allemaal wel ja, gaat? Ja, kijk, er wordt stelling genomen tegen Griekenland, tegen Spanje, tegen ja. Portugal. Ja. <coughs> Maar die landen. Kijk, er is een foutje gemaakt. Dat heeft. Uh, ja, dat, dat uh, wel een centrale bank moeten hebben. Die uh, bij wijze van spreken uh, iedereen ook tegen hetzelfde tarief moeten. Uh, uh, ja, uh, uh, leningen moeten geven. En iedereen had moeten zorgen dat ze onder 0,2% staatsschuld moesten blijven. Maar dat is allemaal niet gelukt. Ja, nou, daar moeten ze lesjes van leren, weet je wel. Maar die landen moeten wel wat doen, anders wordt het natuurlijk wel uitgegooid. Maar even nog, want jij bent kennelijk veel in Griekenland geweest? Als, ja. Als, als toerist? Ja, als toerist. Ja. Ja. Niet als handelaar of zo. Ja, precies. Nee. Maar op, die, op die, grond van die ervaringen denk je van, nou, die Grieken, dat is best. Ja, die Grieken, die werken keihard. Ja, okay. ja, hard en niet hard, want er zit er in Bar, er zit ook weer een eigenaar. En die. Kijkt ook hoe het gaat. En ja, ja. Het, is, het is net iets anders dan hier. Maar ja. zo werkt dat dus in één Europa. Oké. Okay. Maar alles is beter dan oorlog uh, gaan ja. voeren of zo. Zou ik ook zeggen. Ja, moeten we niet hebben. En ik weet niet of dat nou direct het alternatief is. Maar we moeten dat ten alle tijde zien te voorkomen. Nou, je, je kunt ook op economisch vlak oorlog voeren hè, natuurlijk. Ja, en het arme Duitsland is nu het rijke Duitsland. Nee. Dat is ook een, uh, iets om over na te denken. Ja, maar hoe, hoe bedoel je dat? Wat denk je er dan over? Nou, uh, in de eerste wereldoorlog is de tweede wereld uitgebroken omdat ze bij het verdrag van Versailles ja. gewoon helemaal uh, in hun hemd gezet waren dus en eigenlijk hun kant op konden. En uitgekleed zijn, ja. En ja, en toen zieden dat uh, mooi te verkopen, zullen maar zeggen. Precies, de geschiedenis. Dus dat moeten we zien te voorkomen. Oké, okay, dat gaan we de doen. extreem hoor. Heel ja, goed, Kees, ik dank je wel en ik wens je nog een goede nacht. Dank je wel, Lex. Mooie uitzendingen. Ja, ja. Hey, Doei. Van Mark van Dijk krijg ik deze kanttekening. Op zich, geeft, op zich geeft Merkel mij ook een veilig gevoel. Maar als we een positie creëren van Europese leider, voor haar dus... dan moeten we ons ook goed afvragen wat er gebeurt na Merkel. Dit om te voorkomen dat we ons blind staren op een individu... wanneer deze een politieke, secu, publie, publieke positie inneemt. Ja, dan heb je wel weer een punt. Want Merkel hebben wij niet gekozen, hè? Die hebben alleen de Duitsers maar gekozen en die wordt dan toch leider. Dus zo, dat is nog steeds wel een beetje een, een soort makker van het feit dat Europa economisch wel een soort eenheid is. Maar politiek allerminst. En we zijn wel vandaag een stapje verder gekomen. Maar, hoe ver zijn we eigenlijk? Um, waar ben ik? Hoe ver ben ik eigenlijk? Bij Henk. Dag Henk. Hallo Henk. Ja, dag. Ja, hallo. Ja, je bent opeens in de uitzending. Ja. ja. Ik was even met de gedachten niet bij. Waar was je dan? Waar was je met je gedachten? Nou, ik zat nog ja. na te denken over de vorige sprekers. Toen dacht ik, waar ga ik nou op in? Oh ja. Griekenland, vakantie. De eerste, de, eerste, de eerste bijvoorbeeld, die Noordwest-Europa wil ja. scheiden van de rest. Ja. Goed idee, hè? En uh, nee, dat vind ik een, een, een, een ramp scenario. Oh. En zich daarbij beroept op de Oostzeehandel, want daar komt het eigenlijk op neer. Ja, de en toen waren Zutphen, Deventer, Zwolle, Kampen, dat waren allemaal nog zeehavens. Ja. En daarna kregen we pas de VOC van Balkenende. En uh, maar ik wou de boeders even op de rij zetten. Ja, zetten ze op rij? die tweede spreker die geloofde zo in uh, competitieve kwaliteiten ja. van ja. de landen onderling. Ja. Nou, daardoor juist is het uh, hele, de hele grond van het Europese continent doordrenkt met bloed ja. van die hele jonge soldaten. Ja. Dan heb je wel een punt ja, al die oorlogen die zijn gevoerd tussen al die de staten die in, in Europa. Nou, in, in 1946 of in 1945. Zijn er een stel idealisten opgestaan, en die waren echt niet aardig naar eigen centen? En uh, die hebben de EGKS opgericht: ja. de Europese gemeenschap voor kolen en staal, want daar zaten vaak de conflicten. Dat werd later de EEG. En daar zaten noord Frankrijk en Italië al in als eerste. Ja. Wij ook. Toen was er al een plan in het begin, in 1946 en 1949, in die, in die, tussen die tijd, om een gemeenschappelijke munt te ontwikkelen. En uh, dat heeft vrij lang geduurd tot, tot, tot, tot men tot die euro kwam. Later zijn daarbij die EG een hele hoop landen bijgekomen, toen werd de EU. En Griekenland heeft de zaak inderdaad een beetje beduveld. Hmm. Maar ik vind juist dat je Griekenland niet los moet laten omdat je dan een gat schiet in de Europese eenheid. Ja. Maar en je gebruikt ik... Henk, want je gebruikt het woord idealisme hè? bij de grondleggers van um, de eerste uh, Unie. Ja. Voorloper van de EEG. Daar sprak da daar speelde idealisme een rol. Um... Ja, onder andere meneer Schuman, de Fransman. Dat was een ongelofelijke idealist. En mensen zoeken het maar op in een encyclopedie of ja. op Google, wat mij betreft, dat kan tegenwoordig allemaal. En verdiepen ze zegt er maar ergens in. Ja, maar is, denk je dat dat idealisme vandaag de dag nog een rol speelt? Vind je dat het nog een rol zou moeten spelen? Of is het is, gaat het gewoon om economische belangen en moeten we het daar maar toe beperken? Nou, ik vind dat het idealisme op de achtergrond is gekomen en dat, het, dat de economische belangen ja. veel te veel op de voorgrond zijn Precies. gekomen. Dus je, je, je wil dat idealisme weer een beetje naar voren halen? Ja, ik wil dat idealisme weer een beetje naar voren hebben. maar in wezen is, uh, uh, en dat zei die CDA-politica, zeer terecht, in wezen staan wij er als Europa, en daar bedoel ik het geheel, helemaal niet zo slecht voor. Ja. En uh, kijk, nou, kijk bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten van Amerika. Ja. Uh, die staan er veel slechter voor, economisch. Ja? Ja. Moet kijken wat een totale schuld ze ja. hebben. Dat is, dat is, dat is gigantisch. Je hebben iets meer groei dan wij, trouwens. op me, maar goed. Ja, omdat ze ook wat minder bezuinigen. Ja. En wij bezuinigen wat meer en dat dempt de groei wat af. Ja. Maar uh, dan uh, dat... Die meneer die zo graag met Rusland samen wil werken, omdat hij onze kennis zo hard nodig zou hebben. Op dit moment zwerft er onder aarde een arm Kuipers. En die, zit, die is dan met de Soyuz naar boven geschoten. En ik denk dat die Russen onze kennis niet zo hard nodig hebben. Okay. Rusland is een, een kennisland bij uitstek. Oh ja? Ja. Natuurlijk, anders kun je toch geen raketten de ruimte in schieten. Ja, dus, dus die zitten niet op ons te wachten. Zij hebben de grondstoffen. En de kennis, ja. Nou, die doen het dan wel zelf. Ja. Maar goed, wat, wat, is nou de, de, wat is nou voor jou dan de, wel de, het idealisme van Europa? Waar... Het idealisme van Europa, je ziet op dit moment eigenlijk dat, het, uh, dat er wel degelijk een economisch probleem is. Dat kan niemand ontkennen, maar ja. dat, is, dat is het gevolg van die bankencrisis en die kredietcrisis, et cetera. En daar zijn sommige landen veel te optimistisch mee omgegaan. Spanje, Ierland bijvoorbeeld. Maar uh, het is veel meer een politiek probleem op dit moment. dan een economisch probleem. Men ja. wordt het niet eens. En vandaag is men het dan een heel klein beetje eens geworden. Okay. En, een, en, een stapje en, verder, ja. En. en, en, en, en wat wij wel eens vergeten, er wordt steeds gesproken over mentaliteitsverschillen tussen bijvoorbeeld Italië en Griekenland en Zweden. Ik wil er nog even bij zeggen dat Noorwegen helemaal niet tot de EU behoort, maar uh, die mentaliteitsverschillen zijn er natuurlijk, maar die heb je in de Verenigde Staten van Amerika ook. Als je in de zuidelijke staten van Amerika komt... Florida en Texans, uh, die kant op... dan heerst daar een hele andere mentaliteit... dan in de noordelijke staten van Amerika. Ja. En ook daar heb je staten die bijna failliet gaan... zoals Californië. Uh, een tijd geleden. Ja. En, maar dan uh, toch weer de, de, de binnenboord gehouden worden. Ja, ja. en zo'n ontwikkeling... Met, uh, kijk, sceptische mensen en achterdochtige mensen... en negatieve mensen krijgen altijd gelijk... Hmm. En toen die euro ingevoerd werd, toen was het geklaagd van hij staat veel te laag. Hij staat op 83 cent vergeleken bij de, bij de dollar. En toen, even later, was het, hij staat veel te hoog. En dat is, stond hij ver boven de dollar. En dat is zo slecht voor onze exportpositie. Hmm. Dus het is niet goed of het niet. Precies. En, dat is weer uh, lekker Hollands natuurlijk. En, ja. en daar ga, nee, ga ik het dan toch even bij laten, Henk. Akkoord. Na dit overzicht. Ik dank u wel. We zijn bij de stand van zaken. Per e-mail krijg ik deze reactie van Verena A. Verena Vlinder, geloof ik. U riekt zeer pro-EU. Kan ik ruip ze dat door de radio heen. Uh, in ons landje zijn dagelijks andere problemen. Hypotheek, drama's, huis uitgeschopt worden, voedselbanken. Tijdelijke vage arbeidscontracten en hoge werkloosheid. Werk mag alleen voor ons Nederlanders, niet anderen die ons werk afpakken. Gaarne realiteit. Geen linkse onnozelheid in uw programma. Sorry voor mijn eerlijke, toch open overtuiging. Hoogachtend. Terwijl volgens mij een behoorlijk rechtse politica in huis hadden. Vergis ik me nou. Met uh, Corine Wortman. Dus, dus dat is wel grappig, hè? Hoe, hoe als je erover praat, al gauw... Het, sowieso, als je het over Europa hebt, dan ben je al gauw links en onnozel. Goed, ik ben links en... Onnozel, ik vind het goed. Jan Bunten schrijft een ander bericht. Hoi, vorig jaar ben ik naar Santiago gefietst vanuit Enschede. Santiago de Compostela, dus in Noord-Spanje het bedevaartsoord. Ben door Nederland, Duitsland, België, Frankrijk en Spanje gefietst? Door Duitsland? Naar Santiago? Beetje om. Heb veel Europeanen ontmoet... Alleen maar hardwerkende, prettige, aardige, vriendelijke mensen. Ik voel me al Europeaan, maar nu helemaal. Wat wonen wij in een prachtig werelddeel. Ik geloof ook, in één Europa, kijk waar we vandaan komen. Kijk waar we staan en waar we heen gaan. Komt helemaal goed. Groeten Jan. Kijk, van fietsers moet je het maar hebben. Ik vind sowieso dat we allemaal moeten gaan fietsen. Dat verbroedert. Uh, maar dat blijkt maar weer. Je mag ook gaan lopen naar Santiago, is ook goed. Ad, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Nou, dat, dat heb ik ook gedaan, voor fietsen. En daar kun je dus heel veel mee bereiken. Want dan scheur je niet alles voorbij als een auto. Dan kun je in gesprek komen met iedereen. Ja, maar toch? ik wilde, ik wilde waar, vertellen over nou, waar, nee, ho, ho. Uh, waar ben je dan naartoe gefietst? Ook, ook ver gefietst? Of? Nou, ik mocht geen auto meer rijden. En toen dacht ik, nou, ik heb alleen nog wel een fiets. Toen dus heb ik vier tassen gekocht en een tent... Ja? En toen heb ik dat gebruikt, uh, want ik ben, ik heb het wel eens verteld, dacht ik, ja? uh, opleiding gedaan, biologisch namens landbouw, en toen heb ik stage gelopen en toen heb ik alles op de fiets gedaan. Ja, het is goed, zeg. En toen ben ik in schelling begonnen en ik ben in Noord-Frankrijk ben ik geëindigd en dan ga je zigzaggend over naartoe fietsend ja. en slapend in een tentbal of een niet. En dat was voor mij een... Een prachtige tijd. Ja, precies. Nee, nou, nou weet ik het weer. Maar goed, dus dat is, dat, we moeten allemaal op de fiets. Sowieso. Maar dat is wel een, ja. een project, vind ik, voor Nederland. hoor. Dat is ook economisch rendabel, dat we heel Europa laten fietsen. Ja. Maar dat wilde je niet zeggen. Nee, ik vind gewoon je moet Europa zien als een zaak. En als je een zaak begint, zoals ik de twee heb gehad... Ik, ben, ik heb ze fantastisch opgebouwd en ik ben ze ook geweldig kwijtgeraakt. Ja. En dat komt door rotte appelen die dus in je omgeving zijn... En die net als in de top zitten in ons land en andere landen, dat zijn de mensen die ordinair hun zakken vullen, mm. weigeren in te leveren. Ik denk dat iedere man en de, de normaal denkende mens die een normaal inkomen heeft, waar die rond voor wil komen, met een gewone behoorlijke vrije tijd daarnaast, dat die gewoon de broek hem aan wil halen. Maar je je kapot. Aan al die mensen die vijf, zes ton, vier ton verdienen. En dan niet verdienen met handel. Maar verdienen uit, uh, uit bepaalde ruiven. Staatsruiven, bankruiven, verzekeringsruiven. Laten die mensen nou eens een keer een salaris inleveren voor de helft. Want als je nou rader hebt gezien ook. Dat je dus de onwil van de banken om mee te werken. Om de boel weer uh, ja. de huizenmarkt. ...ook daar weer vaart in te krijgen. Die houden de boel tegen. En, dat, en, en al die gewone mensen die, die, die, die, die, die, die gewoon wil, lekker willen leven. Of het nou Grieken zijn of, of, of Spanjaarden, dat maakt niets uit. Eén Europa is fantastisch. Maar die, die grote klik die bovenaan zit, die hebzucht, die graai is, die grote graai is... Die moeten eruit of halveren wat inkomen betreft. Okay. En dan, is de, dan wil iedereen wil graag inleveren. Ja. Maar er blijft een top over die ze zakken loopt te vullen. En, en, dat is een en, grote ergernis. Het is, ja, is heel duidelijk dat dat een zo'n grote ergernis is. Nog even die overtuiging van uh, dat, dat gewone mensen het eigenlijk allemaal zouden willen. Denk je dat die op dat niveau dat, het, dat Euro Europa ook echt eigenlijk leeft, hè? Van, van mens tot mens? Ja, ja ik denk ik weet ik, ik weet hazel zeker dat, huh? dat dat dat dat ik, ik ik ik ik geloof niet dat er dus uh, afkeer is onderling. Ja. We zijn één Europa, maar, maar kijk nou eens naar de benzineprijs. Waarom moet het hier zo duur kosten? En in Europa, restop, verderop, daar is het een stuk goedkoper in Luxemburg, in België, in Duitsland. Komt nou daar komt ook een... geen eenheid in. Vind ik nou weer jammer dat een fietser over de benzineprijzen begint. Ja, nee, maar bedoel maar, het is, we willen één Europa. Maar als het om geld gaat, dan wil iedereen zijn deel eruit halen. Ja. Ja. Ja, en dat is, dat is met de met overheden, zoals wij ook hebben... Eh, er wordt gepraat dat ze dat zo geweldig doen nou, dat is helemaal niet waar, ze doen het niet geweldig er hmm. moet veel meer een, een, een, een egalisatie komen ja. tussen de, de inkomens zodat we allemaal inleveren. En niet dat een bepaalde mens, een aantal mensen, dat, euh, zoals je wel eens ziet op de televisie, met bepaalde programma's en, en die met Porsches moeten rijden. En dan die, die dure beurzen met die kunst. Ad? Nou, ik, ik heb ook kunst. Dus, die maak ik zelf. Ja, dat is nog veel beter. Ben jij, beschouw jezelf als communist? Communist? Ja. Nou, ik heb wel boeken van meisjes aan, dus, uh, maar ik kom in dit moment tussen de dus andere uiterste. Ik bedoel, het is, het is, het is, ik vind wel dat er een beetje in de inkomens, een, een, een, de wat mindere om, inkomens omhoog, dat komt ja. alleen met de goede van, van, van de economie. Ja. En die hele hoge inkomens naar beneden, want die doen toch maar rare dingen ermee. Okay. Kijk maar naar die auto, dat autobedrijf dat vergiets gegaan is, Van Hessing, met die dure auto's van, van, van, van Maserati's, van een paar ja, en noem maar okay. op. Ja, ja. En die dat apart gewoon allemaal achter een hek geloof ik, daarom is die vier gegaan, omdat ze zo geld hebben. <laughs> okay. Ja, Goed. ze zijn de gekke mensen gewoon. Oké, okay. um, ik groet je. je. Eén nog... Europa. Eén Bye. Europa, allee, we gaan ervoor. Dankjewel. Goed, jo. Hoi,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 Proef die bourgondische sfeer, stad van traditie, van bier ook en wie, altijd het grootste plezier. Stad aan de kolkende maas, weinig bezongen helaas. Dat zoals jij bent, zo is er niet één, kom maar dan gaan we erheen.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 Ode aan Maastricht, door Benny Nijman. Inmiddels is Herbert Codé al binnengekomen. Die zit zich te prepareren op het vervolg van de nacht. Nou, we hopen dat we voor die tijd Europa nog gered hebben. Of in ieder geval niet helemaal kwijt zijn. Hij gaat straks de nacht op één doen. Um, en, nee, die laat ik even liggen. We hebben in ieder geval nog Irene. Ja, ik vroeg me al af, waar blijven de vrouwen? In... Ja, hier ben ik. Ja, hallo. jij je hebt je even te... <laughs> De even over, Eerst even over het vorige liedje. Ja. Jij de komt uit Maastricht? Nee. Oh. Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, het vorige liedje, de originele tekst, ja. de Franse titel. Is? Neem een kind mee aan de hand. Hmm. En leer haar het leven of hem. Ja, oh, ja. Een prachtig Frans liedje. Van wie, van wie is dat dan? Ik durf niet meer te zeggen wie. Yves Dutertey hoor ik in ja ja, ja, ja, ja, klopt. Dat is okay. ja. Klopt. Uh, gelukkig. En daar overheen zeg ik het eerste woord wat ik aan de telefonist heb gezegd: solidariteit. Juist. Klaar? Dat... Ben je? Nu... Is deze dat? Uh, daar ben ik mee opgevoed. En als we dat met het idealisme samen dan krijgen we een heel prachtige Europa. Denk jij dat het... Nou ja, goed, daar schort het aan in Europa op dat ogenblik? In de gesprekken daarover? In... Nee, nee, nee, nee. Oh, weet, ik ben realistisch. dat ja, zeggen en... alle optimisten en pessimisten. Uh, uh, ja, nee, ik wil heel vrolijk eindigen. En ik zie het goed komen. <laughs> ik ben geen pessimist. Onder, onder, ondanks alle ellende die we gehad hebben... en die ik persoonlijk ja. gehad heb... Ja. Maar ik zeg tegen mijn kinderen altijd, denk erom, maar heeft een heel leuk leven gehad, nee. ondanks alles. Maar vertel eens waarom je dan, uh, hoe, hoe moet die solidariteit dan vorm krijgen? Nou niet, ik en de rest kan stikken. Ja. Dus jij vindt dat uh, bijvoorbeeld Griekenland en Portugal straks en Spanje, tuurlijk. dat moet er allemaal erbij gehouden worden? Ja, tuurlijk. Ook als wij daarvoor geld moeten inleveren? Ik bedoel, ik ben in Cuba geweest, nou ga daar eens kijken. Hoe was het in Cuba? verschrikkelijk. Echt waar? Wanneer was, wanneer was je daar? Ik, eh, vijf jaar geleden. Ik ging met een heel dubbel gevoel erheen... en ik kwam met een heel dubbel gevoel terug. Want ik wist van die D66-man die er was geweest... naar de politieke gevangenen. Ja. En de tweede keer mocht hij er niet meer in. Ja. Die nu in, in, in New York werkt. En ik ben geschrokken. Ja. Zo ontzettend geschrokken. Maar... Want maar met... ja. uh, van toerisme daar... en drie dubbele banen hebben... en dan nog niet uit kunnen komen. Ja. ja. De, de, de vrouwen die daar in witte jurken lopen... net als in... Uh, Zuid-Amerika. Met die witte sjaaltjes. Nee, ik vond het verschrikkelijk. Maar... Ja. ik wilde het gezien hebben. Maar ik heb daar mijn lesje geleerd. Okay. En het les, de les is... Dat een machthebber dictatuur sowieso niet werkt. Nee. Democratie werkt wel. Maar nu zijn we een beetje weggegleden, laat ik het zo maar zeggen. Hm. En ik heb dat heb ik jullie al eens eerder verteld. Die naam Irene heb ik natuurlijk niet voor niks gekregen. Hè? Nee, dat betekent vrede. Go, godin van de Vrede. Ja. En die pro, dat probeer ik. ...in dagen. praktijk te brengen. en ook weer langs deze weg waarvoor ik jou dank zeg... ...ik wens je nog een, uh, Irene, een goede nacht. Eerst gelijk, dank ja. je wel en tot de volgende okay, keer. Oké, zeker. Dag, dag. ja uhm, nou, daar was ik weer. Uh, morgen. Morgen? Ja, ik weet even niet wie de presenteert bij uh, Kaserloenen. Weet de telefonisten dat? Dat is Lisette namelijk... Als je, nou, als je belt, hè, dan krijg je altijd de telefonisten. Dat is altijd Lisette. Ja. Ik weet het even niet. Maar in ieder geval is de gast uh, Wil Tinnemans. Schrijver en mediatrainer. Maar, uh, ze heeft een boek geschreven. Voor jou, tien anderen. Dat klinkt niet zo solidair, Maar het gaat over alle mensen die in Nederland de speelbal zijn van het vrije marktdenken. Je zou ook kunnen zeggen hoe armoede Nederland langzaam binnensluit. Want we hebben die ideologie natuurlijk wel weer een beetje uitgedragen. Vanavond. Neoliberaal denken van zorg nou dat het begrotingstekort uh, teruggedrongen wordt. En dat de begroting een beetje klopt en dan komt het allemaal goed. Dat is allemaal morgen met Nathan Vecht. Op de je grootste scherms ja. krijg je de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. CRV.